Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. KPN denkt erover om alle telefoonwinkels extra te beveiligen. In twee weken tijd zijn er al vijf overvallen op telefoonwinkels geweest. Vanochtend nog werd er in Amstelveen een winkel overvallen. Deze klusjesman zag het gebeuren. Wij zijn naar beneden gegaan, even kijken. Ja, toen was de vogel al gevlogen, maar uh, we waren bij de visboer. daar lag een tas met allemaal iPhones, die hadden ze laten vallen. Twee jonge daders wisten flink wat telefoons mee te nemen. Personeel van de winkel werd met een vuurwapen en mes bedreigd. Best intimiderend, vindt een andere winkelier in de straat. Wij staan in principe altijd met z'n tweeën, maar het gebeurt natuurlijk wel, uh, wel eens dat je heel even alleen staat. En uh, ja, nu denk ik echt van ja, dat, dat, dat wil ik echt niet meer, want het uh, kan gewoon niet in deze tijd. De politie weet niet of de vijf overvallen op telefoonwinkels met elkaar te maken hebben. Wel zijn er al meerdere verdachten opgepakt. Het Albert Zweitzer ziekenhuis in Dordrecht stelt zo'n 100 operaties uit. Er komen zoveel coronapatiënten bij in het ziekenhuis dat alle operaties zonder spoed twee weken worden opgeschoven. Amsterdam gaat vanaf vanavond strenger controleren op het de controle van de CoronaCheck-app. Volgens burgemeester Halsema zijn er strenge controles nodig nu de besmettingscijfers in de stad oplopen. Ook zegt ze dat de horeca te weinig verantwoordelijkheid neemt. Kroegen en restaurants die niet om de CoronaCheck vragen kunnen gesloten worden. Oude Hans Dierenpark in Renen is vanaf dit weekend een paar bijzondere bewoners rijker. Twee voormalige circusberen uit Oekraïne. De beren werden onder hele slechte omstandigheden in een speeltuin gehouden, zegt de stichting die ze heeft gered. Verschrikkelijk. In een klein, vies betonnen hok, in hun eigen uitwerpselen, op beton, in gaas. Veel te klein hok, geen enkel groen, geen verrijking. Ze zitten daar echt, zaten daar gelukkig, afgestompt te wezen. Als er geen beren op de weg zijn, komen ze straks rond middernacht aan in Renen. Ze moeten dan eerst een maand in quarantaine. Het weer nog. Vanavond vanuit het zuidwesten wat regen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen ook af en toe regen, maar minder zacht. Dan wordt het een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Bij Beverwijk staat een auto in brand. Dat is op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Daardoor staat er tussenknopend Polderplein en Beverwijk nu een file van drie kilometer. De vertraging is een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Ik zou je zoveel willen vragen. Is dat je vriendje of je vader En ik wil echt niet op je haten Maar hoe kom jij toch aan zoveel knaken Ik zie je altijd poelen binnen merry Pins met vriendjes om jou heen Je hebt een veel te kleine dag Met een diamanten chain Want die jas mijn salaris En die schoenen met tv Dus ik vroeg mij af van voor een jij deed En jij een ander die van vroeg tot laat op de werkvloer staat en alles aanpakt. Of ben jij een erfgenaam? met jij een rijke paal? Of speelt je vriendjes soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk. Zeeuwen, toon je aandacht en ook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 Ik wil een wifey home. Ik kan alleen gevoelens uiten in de microfoon. Koning ze heeft haar eigen troon. Is dus niet met al die kleine spelers heeft haar eigen zone. En je komt net daar. Ik zag je staan al lang geleden. je is al lang al klaar. Deze moet van mij worden, hoe dan ook en waar. Ga jij naartoe, dat was mijn eerste vraag. En toen je naam je wou niet zeggen, Baby girl is bad. Body is bad, body is daar, super dangerous. Alleen al als ik naar je kijk, krijg ik verlevenslust. Kom een beetje dichterbij, baby, geef me een kus. En neem de lucht, dat zonder baby terug. Baby, alsjeblieft. Ik zoek een dame als jou, ik maak je direct mijn vrouw. That's what I need. Ik heb geen tijd voor die saus, Ben serieus en met jou. Baby, alsjeblieft. Ik zoek een dame naar jou, Het maak je direct mevrouw, that's what I need Ik heb geen tijd voor die saus, ben serieus met jou, baby alsjeblieft oh, Ik pak shine van mijn nek tot aan mijn oorbel Personal shopper of kan zijn dat ik de stoorbel. bel ben een leger Jigga, ik blijf likken ander oorlel wil het meteen zetten, maar mijn baby houdt van voorspel Shaw die heeft haar eigen pap, zag dat toen ik uit eten ging Ze wilt zo vaak betalen, vechten bijna om de rekening Ik sta altijd open voor verbetering ze kookt zo vaak voor een nigga en ze heeft niet eens een catering. Ze is niet met die drama. Gooi het voor mijn mama. We pakken strand in de night, seks in een cabana. Award shows met mijn baby of we pakken galas. En ze spuugt op die dienst, ze doet het met zijn lama. Kners. Ik zoek een dame naar jou, ik maak je direct mijn vrouw That's what I need. Ik heb geen tijd voor die saus, ben serieus met jou. Baby alsjeblieft. Ik zoek een dame naar jou, ik maak je direct mijn vrouw That's what I need. Ik heb geen tijd voor die saus, ben serieus en met jou, baby, alsjeblieft. Man, we doen het slow, ik heb geen haast, baby. Ik lijk gesloten, maar ik zeg je wat je vraagt, baby. Missy, nigga, wees, soms reageer ik traag, baby. Ja, baby, vertel me dan wat je doet vandaag, baby. Gesprekken switchen, van serieus naar gezellig. Een dame met ambities, die money komt niet vanzelf. Die girls' semaphones is eigenlijk niet te tellen. Maar alleen zij telt als ik vast, maar nog wil bellen, ben verliefd. Ik zei, ik kan niet beseffen, want de boy is zijn artiest. Ze vraagt, wat is die mening van die test daar en die slees?